Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Indonesië is een vliegtuig waarschijnlijk in zee gestort. Het toestel van Sriwijaya Air verloor kort na het opstijgen in Jakarta het contact... Vissers daar vinden brokstukken in de zee, meldt CNN. Er wordt nu in zee gezocht op de plek waar het vliegtuig voor het laatst gezien is. Uit data blijkt dat het toestel binnen een paar minuten 3000 meter naar beneden stortte. In het vliegtuig zaten 62 mensen. In Eindhoven zijn agenten gisteren mishandeld door winkelpersoneel. Die medewerkers weigerden een mondkapje te dragen... Vier personeelsleden krijgen een boete en een van hen zit vast. Hij pakte een agent in een wurggreep toen hij hem wilde arresteren en wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Het OM verscheurt twaalf boetes voor naaktlopen, meldt RTL Nieuws. Twaalf mensen liepen in Adams kostuum door een natuurgebied in Flevoland. Staatsbosbeheer gaf ze een bon van 95 euro. Die wilde niet hebben dat ze daar in hun blootje liepen. Maar volgens het Openbaar Ministerie is zonder kleren lopen op die plek niet verboden... Volgens de wet mag je ook buiten naaktstrandjes naakt rondlopen. als niet is aangegeven dat het daar verboden is. En het kan maar zo dat André Rieu niet meer zo klinkt na corona. Want hij is bereid zijn viool te verkopen. om zijn orkest te kunnen blijven betalen. Als uh, COVID nog uh, blijft en de steun houdt op. ja, ik bedoel, dit kan ik ook niet betalen. Wat dan je ben zegt. ik even, nu praat ik heel realistisch. Ja, ik ben aan het denken om dan mijn Stradivarius maar te verkopen. Is dat nou een echte gedachte wat je zegt? Ja, als het niet meer kan, ga je hier Stradivarius verkopen? Ja. Ja, ja dat is een hele bijzondere. Een Stradivarius uit de 17e eeuw. Maar als het moet, dan moet het. De viool is waarschijnlijk een paar miljoen euro waard. Krijg je het weer nog? Het is een echte winterdag vandaag. Je ziet af en toe zon. En het is 2 graden in Limburg, 5 graden aan zee. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Amerika natuurlijk flink in het nieuws. He, vandaar dat wij begonnen met deze van David Bowie en This Is Not America. Even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. En over dat Amerika-verhaal hebben we het maar verder niet. We willen het een beetje gezellig houden. Uh, welkom bij Zandvoort op zaterdag vanuit een zonnige studio aan de Tolweg 10A. En hij uh, heeft de week weer overleefd. Albert-Jan, goede goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag lu luisteraars op deze zonnige... Zaterdagmiddag. Nou, het was al het nieuws al te horen. Ik bedoel, vele mensen hebben de moed bij elkaar geraapt. en die zijn op weg naar het strand. Dus verwachte ver, uh, uh, uh, tijd uh, is ongeveer 10 minuten. Uh, dat ze later aankomen dan gepland. Dat in verband natuurlijk met de file. Maar ik begrijp ze allemaal wel. Ik, bedoel, ik zou er ook uit uitgaan. Ja, moment. even lekker uitwaaien. Ja, mooi weer. En dan hebben het voordeel dat wij hier wonen. Dus we nee. kunnen door de week ook even, even snel. Maar nee, ik kan me het heel goed voorstellen. Maar goed, pas op als u in de file staat. Kijk goed uit naar uw voorganger en achter op het komend verkeer. Goed, ja, drie uur lang live ZFM op deze zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Nou, we gaan natuurlijk uiteraard over een tweetal platen Zandvoorts nieuws in het kort doen. Nou, het was natuurlijk breaking news deze week. De Vos. Ja, de Vos. Was... Ik dacht meteen aan jou trouwens. Ja, die hebben we gelijk persoonlijk. Nou ja, dat deed mij ook wel wat hoor, moet ik eerlijk zeggen. Uh, daarover uh, later meer over een tweetal platen tijdens uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Maar goed, hij is, hij is herstellende de Vos. En uh, de beter in de hand. Dus het, het gedicht van de week, ja, dat kan niet uitblijven natuurlijk. Hè? Kwart voor vijf. We, maken, we brengen een ode aan de vos. Kijk, kijk, kijk, ja, kijk. Ja, Dat zou me goed doen. Hij dus... slaapt trouwens heel veel. Nog heb ik net van de verzorgers uh, gehoord. <laughs> dat geeft me zo ongelijk. Ja, nee, nee dat is zo zo. <laughs> Ze hebben een mooie iglo-vorm ingericht. Dus uh, het gaat waarschijnlijk gelukkig allemaal goed komen met de vos. Vandaar, tijdens het gedicht van de dag om kwart voor vijf... brengen we een ode aan de vos. Zandvoorts Nieuws in het kort het eerste uur... Uh, nou, er zijn natuurlijk een heleboel uh, uh, vooruitblikken geweest. Achteruitblikken, vooruitblikken, uh, zo rond de jaarwisseling. En uh, we herhalen nog even uh, daaruit een uh, stukje van de, de burgemeester. Uh, met name over 2021 en uh, wat er ons dan te wachten zou kunnen staan. In ieder geval het motto daarvan is wees lief voor elkaar. En dinsdag uh, gaan ze ook weer de eerste commissievergadering in. Dus de gemeente die is ook uit uh, de, de winterstop... En uh, die gaan dus ook weer beginnen en daar kijken we ook even vooruit. Aanstaande dinsdag dus weer de eerste commissievergadering 2021. En is dat uh, via Zoom of is dat uh, echt in het uh, raadhuis? Ja, dat, dat zal wel zoomen worden denk ik. Uh, dan hebben we natuurlijk ook kwart over 4 Pit Report. Uh, er is natuurlijk best wel wat nieuws uit de wereld van de Formule 1. Want uh, ja, Melbourne, de eerste, de eerste Formule 1 race, uh, staat alweer op losse schroeven. En hoe dat allemaal zit en nog veel meer nieuws, dat allemaal tijdens Pit Report om kwart over vier. Lou oh. is nog steeds werkloos. Lou is nog steeds werkloos, dus je moet een UB40-formulier UB gaan invullen. Want dat, wordt, uh, dat zie ik, ik heb een zwaar hoofd in voor hem. Goed, dier van de week. Ja, uh, ze heet officieel Suzanne, maar uh, de, de, in de Volksbond noemen we haar Suus. En uh, Suus is een uh, hond die uh, in het dierenthuis zit, maar die nodig een eigen thuis wil hebben, graag en zoekt. Dus dat om half vijf het dier van de week. Zoals live hebben we ook, uh, Zandvoort op zaterdag live in dit geval. Uh, heb je al een, uh, iets uh, ja, ja, ja, ja, ja. voor ogen? Oké, okay. nou dat ongeveer iets na half vijf. Ik zou zeggen, we hebben uh, genoeg nieuws. Uh, Twee uur hebben we trouwens over uh, de, de bouwplannen van de Zandvoortse reddingsbrigade. En uh, de, we gaan ook even bij het Spaarne Gasthuis langs, want die verwachten uh, wederom een derde piek aan zit te komen. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En we beginnen gelijk met een verzoekje. Ja, klopt. Helemaal uit Doorwoord. Zo, zo, ja. zo. En een hele goede plaat trouwens. Hele goede keuze. Ik heb, een, op, Ik heb op. een hele goede plaats. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Geen hip-hop, hè? Geen hip, hip <laughs> Oké. Okay. Nee, een hele goede plaats van uh, Status Quo. We gaan hem uh, op verzoek draaien. Ja, speciaal uh, voor uh, iedereen uh, die uh, daar gezeten heeft. Heb je er ook in gezeten, Robert-Jan? Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. In die Army, nou, daar hebben -4. we het over. 74. <laughs> Hier is Status Quo op verzoek bij CFM. In a foreign land Uncle Sam does the best He can hear in the army now had je nog een uh, dienstplicht, uh, Albert Jan. Ja, dat is... moest je gewoon. En tegenwoordig willen ze weer de sociale dienstplicht hebben. Hè? Dan kan je daar uh, gewoon zelf uh, vrijwilligerswerk gaan doen... en dan noemen ze het ook uh, dienstplicht. Dat was uh, In die Army now, Status Quo. Zit je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Lekker blokje met gouden oude muziek op uh, CFM op deze zaterdagmiddag. hele zonnige zaterdagmiddag en een redelijke temperatuur. Een op of zes op dit moment. Wat het weer uh, gaat doen de komende dagen hoor je uiteraard straks om half drie in het uh, CFM weerbericht. Je de Angela en de Root als laatste en uh, Pressure. Het is tijd geworden voor het uh, nieuws in het kort. het gaat uh, de week berichten weer doornemen met ons. Afgelopen woensdagmiddag liep er op de binnenplaats van het politiebureau in Zandvoort een jonge gewonde vos rond. De vos vluchtte bij benaderen via tuinen naar het dakterras van de buren. De aanwezige agenten twijfelden geen moment en gingen direct over tot actie. Ze hebben de vos op het dakterras kunnen vangen door middel van een vangstok en veiligheidshandschoenen. De vos was zwaar gewond aan zijn keel en de politieagenten zagen het dan ook somber in. Door dierenambulance Noord-Holland-Zuid is de vos overgebracht naar de Hugo Dierenkliniek. Daar is de Vos onder narcose gebracht en hebben ze zijn wonden kunnen hechten. De Vos werd overgebracht naar de stichting De Toevlucht om aan te sterken. Ja, en die stichting heb gesproken, Albert-Jan. Ja. En het gaat wel redelijk met de Vos. Hij eet twee keer per dag en ook goed. Dus dat is goed nieuws. Verder slaapt hij uiteraard heel veel. Want ja, hij moet nog bijkomen van de narcose ook natuurlijk. Ja, en hij heeft echt hele flinke verwondingen dus aan zijn nek... En waarschijnlijk is hij gepakt door een hond. Zo zei de verzorger. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben... van de vernieling van de monumentale kaart van Joods Zandvoort. Tijdens de onthulling op 20 december is men erachter gekomen... dat de buitenkant van het beschermde glaswerk is beschadigd. Dat terwijl de protestantse kerk in Zandvoort op 30 november... de kaart in onbeschadigde staat heeft ontvangen. De politie heeft de aangifte gekregen op het moment dat de kaart werd onthuld... Volgens de politiewoordvoerder moeten de vernielingen tussen 30 november en 20 december hebben plaatsgevonden. Getuigen die mogelijk iets hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. 0900 8844. GGD Kennemerland start net als alle andere GGD's, eh, eh, GGD'en, en eerder dan gepland met de vaccinatie van zorgmedewerkers, namelijk op 15 januari in plaats van 18 januari. De aftrap in de eerste drie regio's blijft ongewijzigd op vrijdag 8 januari jongstleden. Na het uh, vaccineren van de zorgmedewerkers vaccineert GGD Kermland de groepen 18 tot en met 60-jarigen. De GGD dient verder als vangnet voor andere doelgroepen. Het, vaccine het vaccineren, va vaccineren in de eerste fase vindt plaats in hal A op het parkeerterrein P4 van Airport Amsterdam-Schiphol. Waar nu ook al de XL-teststraat is geplaatst. En tot slot, een fietsster is vrijdagavond gewond geraakt... nadat ze onderuit was gegleden over een opgevroren zebrapad. Bij de rotonde op de Zandvoortslaan ter hoogte van de Tolweg... was het zebrapad glad geworden vanwege de vorst. Rond tien voor elf gleed ze daarover, daarover onderuit met haar fiets. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben de fietsster opgevangen... en na de eerste zorg is ze naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De fiets van de vrouw is door een agent meegenomen naar het bureau... In Zandvoer in de regio was vrijdagavond wel gestrooid, omdat de temperaturen onder nul zakten. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze CFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, dan kan je hem gratis downloaden. De diverse stores en uiteraard ook via de website van CFM kom je op de CFM app. En het, uh, nieuws, ja, het uh, nieuws ging uh, ook over het uh, vosje. Nou, uh, nog één toevoeging uh, daaraan, uh, Albert-Jan. Ja. Uiteraard wordt de vos, uh, op het moment dat hij weer uh, voldoende aangesterkt is... Uh, weer teruggezet hier in de Amsterdamse waterleidingduinen. Want daar komt hij ook vandaan natuurlijk. Ja. Dus weer terug naar zijn plek. En uh, mocht daar nieuws over zijn over de vos... dan hoor je het als eerste bij CFM... En Big Brother is weer begonnen. We draaiden vorige week leef uit 1999 En dit is de nieuwe Big Brother hit. Wow! and make them all disappear, making my own rules. Just know that I'm never not watching you. Just like an obstacle, cool. you know that I'm never not dodging you. Let's take our fingers out and point it to the back. I like to play my part and never be a psycho. And if you keep this up, you'll turn me to a mad mag. Never not switching up, never giving up. I like doing it my way up, hey. Ik had het in de uitzending nog over de eerste Big Brother uit 1999. Met onder meer Knuffel, Ruud en Sabine had je ook. Die beiden waren trouwens van de week weer bij diverse talkshows op televisie. En in 1999 begonnen we het met de single van Han van Eyck en Leef. En dit is de nieuwe Big Brother hit. Davina Michel heeft hem gemaakt met Woody Smalls. En Davine Michel heeft ook de hit gemaakt voor de Formule 1, Albert-Jan, zoals je weet. En Beat Me. En helaas is dat dit jaar, of afgelopen jaar natuurlijk, niet doorgegaan vanwege corona. Maar het komt allemaal wel goed. En dan, misschien komt er een nieuwe hit of een remix van Beat Me. Eén van die twee heeft ze van de week laten weten. Dus dat moeten we even afwachten nog. Hier is Marry You. En dat was Bruno Mars en Mary You. See you the Half drie geweest, tijd voor het weer. Voor de komende dagen blijft het zo mooi, Aubajan. Uh, nou, het is alleen voor dit weekend uh, in, dit, in dit geval. Maar het is, het is lastig nu onze vaste weer, uh, weerban uh, die Rico Schreuder die weerberichten uh, schrijft dat die website gehackt is en niet bereikbaar is. Dus dan ga je op zoek naar ander lokaal weer. Maar dat, wordt, dat, is, dat is best moeilijk hoor. Oké, okay, maar je hebt wel wat gevonden, begrijp ik. Ik heb wel iets gevonden. Ik, er is wel wat van te maken. Maar of het ideaal is, is een ander verhaal. Want uh, ja, op dit moment zijn er natuurlijk brede opklaringen aanwezig... Uh, waarin uh, vooral in het uh, westen, zuiden en het midden uh, lokaal... Uh, zonnig weer wordt. Tevens zijn er boven de noordelijke helft enkele buien aanwezig waardoor door daar op enkele plaatsen ook IJssel nog steeds voorkomt. Op veel plaatsen vriest of vroor het licht... waardoor ook elders lokaal glad werd. Vlak aan zee liggen temperaturen iets boven het vriespunt... en er staat een meest zwakke wind uit het noordwesten. In de loop van de ochtend waren er na het oplossen van de mist... spraken van een afwisseling van zon- en stapelwolken. Eventuele nog bestaande gladheid verdwijnt in de tweede helft van de ochtend... De maximumtemperatuur loopt uit 1 van 3 graden Celsius in het oosten en zuidwesten tot 6, graden, tot 6 graden vlak aan zee. Boven land staat een zwakke west tot noordwestelijke wind. Langs de kust is de wind matig. komende nacht zijn er opnieuw brede opklaringen. Kan vooral in het zuiden en zuidoosten weer mist ontstaan. In het noorden komen wolkenvelden voor. De minimumtemperatuur ligt in opklaringen rond de min 2 graden. Onder de bewolking rond 3 graden. Lokaal kan het weer glad worden. Boven land is het wind zwak en draait het naar het zuidwesten. Aan zee is er sprake van een matige tot vrij krachtige westenwind. En tot slot, morgen overdag lost eventueel aanwezig mist langzaam op... waarna de zon nog even kan schijnen. Van het noordwesten uit neemt de bewolking echter overal toe en in de middag valt er af en toe een lichte regen, dan wel motregen. De middagtemperatuur varieert van circa 2 graden Celsius in het zuidoosten tot 5 graden in de kustprovincie. De zuidwestenwind is matig vlak aan zee en de wind westelijk en af en toe zelfs vrij krachtig. Uh, al dus het weer. Nou, dankjewel je wel, Albert-Jan. Niet echt uh, heel geweldig uh, weer, nee. uh, wat, je, wat je zegt. Nee. En dan, uh, ja, die regen er morgen bij, dan, dan gaat het echt al uh, frisjes worden, hoor. Ja, en als het zonnetje weg is, dan wordt het ook hier aan de kust gelijk erg koud. Dus dan krijg je hetzelfde wat we vorig weekend hadden. Mensen toch te lang op het stand blijven. Die zon weg en dan één keer die kou erover en dan massaal weg uit Zandvoort. Dus uh, let uh, morgen even op uh, wanneer het zonnetje verdwijnt. Nou, hier verdwijnt hij ook uh, inmiddels. Uh, uh, Komt de, kom de kom Dus uh, mensen die uh, onderweg zijn uh, in die file... Die, uh, die weten dat ze in ieder geval uh, wel lekker op het strand kunnen gaan. Maar uh, het zonnetje op dit moment even niet hier in Zandvoorts. Dankjewel voor het weer ook naar te lezen. Uiteraard op de CFM-app. Nou, we zitten er lekker in, dus we gaan lekker door met uh, de goede muziek zo op de zaterdagmiddag. Een klassieker uit de jaren 80 is deze van Narada Michael Walden en Define Emotion. We'll yeah. De mensen die houden van de ethisch muziek... draaiden we naar Radha Michael Walden en Divine Emotion. Zo dadelijk de vooruitblik van de burgemeester op 2021. Maar is nog even een andere plaats. Ken je deze nog, Albert-Jan? Ice is liever. Daryl Hall en John Ook oh, goed. En Adult Education. John Oates en uh, Adult Education. Uh, echt een lekkere klassieker zo op de zaterdagmiddag. Nou, we gaan het hebben over, uh, althans, de burgemeester... over uh, hoe hij uh, aankijkt tegen het uh, aankomende jaar 2021, Albert-Jan. Burgemeester David Molenburg uh, had in zijn nieuwjaarspeech uh, aangegeven... dat Standvoort trots mag zijn op zoveel vrijwilligers... en dat hij de toekomst positief tegemoet ziet... Het komende jaar zullen doorbraken bereikt worden... op het gebied van parkeren en de grote projecten in het dorp. Projecten die hard nodig zijn om extra huizen te bouwen. Huizen die nodig zijn om jongeren te kunnen behouden en aan te trekken. En natuurlijk ben ik heel erg blij dat we weer op de kalender staan voor de Formule 1. Ik weet zeker dat het een prachtig feest wordt. Een feest dat niet alleen voor Zandvoort en Zandvoorters... maar dat we samen met de hele regio en heel Nederland zullen gaan vieren... blikte hij vooruit. De burgemeester kijkt vol vertrouwen naar 2021 en is ervan overtuigd dat de veerkracht en de daadkracht van de inwoners en ondernemers zo groot is dat we hier alleen maar sterker uit kunnen komen. En Hij sloot zijn betoog ook af voor maandag met een gelukkig nieuw, iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. En verder tot slot vroeg Molenburg vooral om de, vooral om de korte lontjes die ontstaan op sociale media wat in te dammen. Ik, ben die, ik heb diep respect voor, voor hoe en uh, hoeveel mensen omgaan... met de situatie waarin we ons bevinden. Maar mijn indringende vraag aan u is... wees lief voor elkaar. Nou, die sociale media maakt meer kapot dan dat je lief is. Dat hebben jullie maar op de tv gezien van de week, toch? Ja, jeetje, wat een gedoe, hè? Ongelooflijk. Ja, en dan... Uh, nee. Dus de, ga, ga verantwoord met sociale media op. En dan kreeg ik een uh, filmpje Kom. weer... dat uh, inderdaad uh, Trump aan, uh, aan de tuinman vroeg... of hij zijn Twitter-account even kon gebruiken, weet <laughs> je wel. Ja. Allemaal heel erg uh, flauw natuurlijk. Maar uh, ja, gewoon rampzalig eigenlijk dat dat er kan gebeuren... Ja. mede door de social media. Mooie woorden van uh, onze Zandvoortse burgemeester David Molenburg. Wat ook mooi is, is de nieuwe single van Safien... Ja, ze is uh, bekend geworden via Henk-Jan Smits. Die uh, heeft, uh, heeft haar uh, opgepakt en uh, gezegd van... dit is een talent en die moeten we in de gaten houden. En ze is uh, aangekomen met een hele nieuwe single... bij onder meer NPO Radio 2. En die hebben daar meteen uh, de plugplaat van uh, gemaakt. En ook wij uh, mogen zeker niet uh, achterblijven bij uh, CFM. En ook wij gaan de nieuwe single van Safien draaien. Hier is Never Compare. into the mirror Dekking, uh, lekkere muziek hè, van uh, Safien en Never Compare. Lijkt een beetje op uh, Adele Amy winehouse uh, achtig uh, plaatje. Is het. En inderdaad, onze collega reageert ook nog. Jolanda, goedemiddag trouwens. Leuk dat jij even reageert. Je hebt helemaal gelijk een uh, lekkere plaat. Nou, zitten we met het uh, kunst- en cultuurbericht, uh, Albert-Jan. En dan gaat het met name over uh, wat er aan het uh, eind staat. Uh, wanneer het uh, plaatsvindt, zeg maar, het overleg uh, daarover. Over die cultuurvisie uh, voor uh, Zandvoort. Ja. En er staat uh, week 2, hè, staat er in het ja. uh, bericht. Maar week 2, die is al geweest. Die is al geweest? Die is al geweest. Dus. Dat zou het al voorbij zijn. Nou, dat is een beetje onduidelijk. Ja. Dus uh, dat houden we eventjes euh, nog onder de pet. Maar wat wel doorgaat. Nou, is de eerste commissievergadering van dit jaar. Kijk! Want dinsdag is het weer zover. De eerste commissievergadering van het nieuwe jaar. Nadat in september weer een nieuw politiek jaar van start was gegaan... staat nu de eerste commissievergadering voor het nieuwe kalenderjaar op de agenda. Aanstaande dinsdag zal die net als de laatste vergadering in 2020... weer digitaal te volgen zijn... Een van de vele agendapunten raakt in principe iedere burger. Dienstverleningsvisie Zandvoort 2021-2024. De menselijke maat. Deze visie op dienstverlening is geschreven naar aanleiding van een langdurige wens vanuit de organisatie... om te werken aan het verbeteren van de dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke kader... waarbij de organisatie geen anoniem overheidsinstituut is... maar een organisatie is die oog heeft voor de menselijke maat. De menselijke maat van dienstverlening wordt in deze visie gedefinieerd in een dienstverleningskompas. Kan je het nog volgen? Nee. Nou, ik ga nog even verder. Van belang is dat, dat voor de naderende Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix op 5 september aanstaande... de gemeente de organisatie van de nevenevenementen zelf ter hand zal nemen. Daartoe zal een stichting side-events Zandvoort in het leven geroepen worden... met Zandvoorts inbreng en know-how. De commissie zal worden gevraagd om geen bedenkingen, geen bedenkingen en wensen te hebben tegen de oprichting van zo'n stichting. Ook uh, al zo lang ter discussie staat een nieuwbouw van Post Zuid. Daar komen we straks nog even in de tweede uur nog wat uitgebreider op terug. Van de zandvoort de reddingsbrigade, die komt ook weer voorbij. En ook uh, uh, onder het kopje huiselijk geweld. Geweld achter de voordeur is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland... zo ook in onze regio. Om dit geweld duurzaam te stoppen... hebben de acht gemeentes in de regio Kennemerland, waaronder Zandvoort... samen met meer dan 50 organisaties op het gebied van zorg, veiligheid en onderwijs... een vernieuwde regiovisie voor de aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Deze regiovisie vormt de basis voor een verder te ontwikkelen meerjarig actieprogramma. De commissie wordt om een inbreng gevraagd. De commissievergadering aanstaande dinsdag begint om 8 uur s'avonds en is via een livestream te volgen. De politici vergaderen digitaal, dus ook zij zullen veelal vooruit huis inloggen. Mocht dat nodig zijn, dan kan eventueel de woensdag daarna... Nog weer worden verder vergaderd. Oké, okay, ze even. gaan dus zoomen, begrijp ik. Zoomen. Ja, een goede plaat was Ze ja, hebben hebben wel vorige week gezegd. Ja, ja, nou hoorde ik dat de PVV wil stoppen met publieke omroep. Ja, en ik dacht meteen weer aan die goede oude tijd, hè? Dat we heel veel sum 3 nog in de lucht hadden. Op de antenne, weet je wel, Albertjan? Ja, ja, keurig. Nou, het laatste, ene laatste plaatje wat we gaan draaien is van uh, Herman van Veen. En heel veel sum 3. Stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem, op elke stijg klonken die van Paul, Jeruzalem. Klonk in de confexie een mooi meisjeskool, dromend van de prins van weet ik veel, die je zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Heel vaartsom drie bestond nog niet. En uiteraard vind ik het maar een raar idee van de PvP om te stoppen met de publieke omroepen. Je eentje van, uh, ja, van heel veel jaar geleden, hè? publieke omroep. Hilversum 3, tegenwoordig uh, NPO Radio 3 of 3FM, hè, geloof ik. Ja. We gaan op naar het nieuws weer van 3 uur. En daarna zijn uh, albert en ik er nog twee uur lang op de zaterdagmiddag bij Het Geluid van Zandvoort, CFM. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week op Radio NTV, de RTV. Van Zandvoort in de regio. Leuk dat je luistert en naar de radio aan. Hè? Heel veel goede muziek en informatie komt er nog aan. Ook in de tweede en derde uur van dit programma. Dusty Springfield is de laatste voor drie uur met In Private.